Deskundigen wijzen erop dat de snelheid op de fietspaden gemiddeld flink is toegenomen. Dat komt door het toenemend aantal racefietsers en door de enorme populariteit van de elektrische fiets... waarmee makkelijk meer dan 20 km per uur kan worden gereden. Gamemania, de gamewinkels van de Free Record Shop, gaan zelfstandig verder. De keten wordt overgenomen door de drie ondernemers die Gamemania zo'n 20 jaar geleden hebben opgericht... De overname betekent dat zeker 51 van de 64 winkels in Nederland open kunnen blijven. In België blijven alle 39 filialen open. De toekomst van de Free Record Shop winkels is nog onduidelijk. In Gulpen in Limburg zijn 11 mensen onwel geworden in een openluchtzwembad op een camping. Daar zijn giftige chloordampen vrijgekomen door een defect aan de zwembadpomp. Die pompte een veel te hoge concentratie chloor het zwembad in. Elf slachtoffers, tien kinderen en een volwassene... zijn naar ziekenhuizen in de omgeving gebracht. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... gaat komende nacht naar Jordanië... om te praten over het vredesproces in het Midden-Oosten. Hij spreekt daar ook met vertegenwoordigers van de Arabische Liga... over de burgeroorlog in Syrië. Kerry heeft verder een ontmoeting met de Palestijnse president Abbas. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken... ziet Kerry kansen voor het vredesproces in het Midden-Oosten... Israël heeft 14 Eritreërs het land uitgezet... ook al lopen zij in eigen land het risico te worden vervolgd... zegt een Israëlische migrantenorganisatie. De Israëlische Immigratiedienst zegt dat ze vrijwillig terugkeerden. Maar mensenrechtenactivisten zeggen dat de vreemdelingen werden gedwongen. Het enige alternatief zou een jarenlange detentie zijn. De 150 typemachines van schrijver W.F. Hermans gaan naar België... Minister Bussemaker heeft geen bezwaar tegen de verkoop van de collectie aan een boekhandel in Gent. Volgens Bussenmaker blijft de collectie toegankelijk voor het publiek. Bovendien wordt de verzameling type machines als één geheel verkocht. Een automobilist die vorig jaar in Tilburg door rood reed en een dodelijk ongeluk veroorzaakte... is door de rechtbank vrijgesproken. Bij het ongeval kwam een 82-jarige man om het leven... Volgens specialisten is gebleken dat de 54-jarige automobilist leidt aan slaapapneu... waarbij hij soms ongemerkt in slaap valt. Hij wist dat niet voor het ongeluk. In Frankrijk is ophef ontstaan over de nieuwste versie van de postzegel met de Marianne... het symbool van de Franse revolutie. Voor haar beeldenis heeft dit keer een Oekraïnse activistenmodel gestaan. Zij is van Femen, de feministische actiegroep die bekend staat om haar topless protesten. De Franse Christen-Democraten hebben opgeroepen tot een boycott van de nieuwe postzegel. Het weer vannacht kans op mist, morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Het wordt met 20 tot 27 graden iets warmer dan vandaag. En ook de rest van de week blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Nieuwsitem 1 in het 8 uur journaal. Er worden te weinig baby's geboren in Nederland. Dat is een probleem. Nieuwsitem 2. Er zijn te veel fietsers in Nederland. Nog een probleem. Ik dacht, wat is zomaar nieuws toch overzichtelijk? Want nu komt nieuwsitem 3. Over 20 jaar is er in ieder geval één probleem opgelost. Maar dat heeft het journaal helaas gemist. Goedenavond, problemen genoeg ook in dit oog. De Spaanse premier Rajoy bijvoorbeeld zit er tot zijn nek in, in een corruptieschandaal. En de Chinese economie groeit met vermoedelijk zo'n 7 dit jaar problematisch weinig. Maar daar zouden wij onze handjes nog bij dichtnijpen, dus hoe groot is dat probleem? En bij ons is het derde item wel goed nieuws. In een nieuwe zomerserie belichten onze correspondenten een bedrijfstak in hun thuisland die het opvallend goed doet. Vandaag Ron Linker vanuit Frankrijk en dat gaat dan hierover. Jullie gaan niet hoilen of niet ze naar of rusten. Geen irritante geluid. Geld dit ook als irritant? Ah. Ja, de kennissen zullen het herkend hebben, verschrikkelijke ikken. Tot slot, van wie is de maan en mogen de Amerikanen daar zomaar een nationaal park inrichten? Dat allemaal later. Nu eerst het andere nieuws van morgen en vandaag. Maandag 15 juli. In Nederland worden dus steeds minder kinderen geboren. Volgens het CBS is het aantal geboorten bijna net zo laag als in de jaren 80. Er is iets aan de hand wat in de jaren 80 ook het geval was. Het is crisis buiten. Dus als je nu met z'n tweeën samen woont op dat kleine appartement... je hebt nog steeds geen vaste baan, misschien wacht je dan wel even met kinderen. Deze kerstverse vader liet zich niet door de crisis weerhouden. Er is wel gekeken of het financieel aan zouden kunnen, zeg maar... Maar het is niet dat we gedacht hebben van oh, crisis en het gaat straks misschien wel nog slechter en, en huizenprijs, et cetera. Nee, dat is verder geen afweging geweest. Hij uh, wilde een kind. Het lage aantal baby's dat nu wordt geboren kan grote gevolgen hebben in de toekomst, zegt deze hoogleraar arbeidsrecht. Dat is een flink aantal klaslokalen wat niet gevuld wordt. en Dat betekent hetzelfde in termen van uh, belangstelling voor pretparken of uh, speelgoedwinkels. Dus daar zie je uh, wel degelijk een substantieel effect optreden. Lege klassen, dat is toekomstmuziek. Vooralsnog worden de klassen alleen maar groter. Dat heeft niets te maken met het aantal kinderen... maar wel met het aantal leraren, zegt de Vereniging van Basisscholen. Nou, wij zijn uh, bang dat volgend jaar uh, de, de klassen veel groter worden... omdat er uh, nieuw, opnieuw uh, leraren ontslagen worden. Veel scholen zitten met een geldtekort door de bezuinigingen van de overheid. Deze leraar kan erover meepraten. Mijn huidige klas is 28 leerlingen. en De klas die ik volgend jaar ga krijgen wordt 31 à 32 leerlingen. Op het schoolplein spreken ouders van een zorgelijke ontwikkeling. Ook voor een leraar hij moet hij natuurlijk ook 32 keer een rapport schrijven... en 32 keer uh, een gesprekje met ouders houden. Dus ik kan me voorstellen dat er is natuurlijk wel een eind aan die uh, rek. In Spanje staat premier Rajoy onder steeds grotere druk. De oppositie wil dat hij opstapt na nieuwe informatie... over het corruptieschandaal bij zijn partij Partido Popular... Ik praat er straks uitgebreid over, maar Rajoy wilde er niets over zeggen... ...behalve dat hij niet aan aftreden denkt. Met behulp van een parlementaire meerderheid zullen we ons werk voortzetten. Aldus Rajoy. De brandstichters van Winschoten hebben vandaag hun straf te horen gekregen. Danny F. krijgt 3,5 jaar met TBS. Zijn vriendin 4 jaar, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. En de twee staken vooral leegstaande panden in brand. Maar soms werden ook inwoners van Winschoten in gevaar gebracht. En dat telde voor de rechtbank zwaar mee voor de strafmaat. Door de rookontwikkeling bij die brand moesten de bewoners van de bovengelegen woningen geëvacueerd worden. Vele van hun waren hoogbejaard. Ja, dat heeft wel de nodige impact gehad. Winschoten werd vorig jaar opgeschrikt door ruim 70 branden. Deze zaak draaide om slechts een deel daarvan. Wat betreft de andere branden is Danny F. nog niet van justitie af. We hebben al gezegd op de zitting... voor die tien zaken, het gaat om 10 brandstichtingen of pogingen daartoe... daarvoor wordt hij zeker vervolgd. Dus dat gaat nog gebeuren. De branden in het Groningse stadje zorgden voor veel onrust. Maar er is ook iets goeds uit voortgekomen, want de gemeente pakt nu eindelijk de leegstand aan. Leegstand is een probleem, zoals in veel andere plaatsen in het land. Nou, daar hebben we een aantal maatregelen voor die we gaan uitvoeren. En we hopen dat die maatregelen gaan aanslaan en ja, dat ook de markt uh, gaat mee investeren. Volgens de Ondernemersvereniging ligt de windschoten er nu al beter bij. Als je Winschoten wilt vergelijken van voor de brand en na de brand... dat Winschoten er positiever op staat dan voor de brand. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En dat vanmorgen is gelezen in de kranten en het overzicht wordt mede voorgelezen door Robert Baltus. Een digitaal paspoort moet vanaf 2015 voorkomen dat jongeren drank via internet kopen. De pas moet ook fraude bij internet aankopen voorkomen. Volgens De Telegraaf werkt het kabinet aan plannen om de E-ID in te voeren. Die moet dezelfde status krijgen als het paspoort. Het systeem zou beter werken dan de digitale handtekening DigiD. Door de mogelijkheid er een chip in te stoppen, net als in een bankpas. Wanneer dat internetpaspoort er komt, is dat het begin van het einde van de anonimiteit vreest Bits of Freedom. De digitale burgerrechtenorganisatie is bang dat de overheid de gegevens van de voor veel meer dingen gaat gebruiken. Niet de dokter, maar de rechter moet beslissen of een euthanasieverklaring geldig is. Artsen komen voor een enorm dilemma te staan als een patiënt zegt dat hij dood wil en de dokter niet zeker weet of die patiënt het wel meent. Amsterdamse oud-rechter Peters zegt in de Volkskrant... dat rechters gewend zijn om beslissingen te nemen in lastige situaties. Volgens Peters gaan artsen twijfelen... als ze de wilsbeschikking niet recent met de patiënt besproken hebben. De wil van een patiënt is niets medisch, maar een juridisch punt. In dat soort gevallen kan het oordeel van de rechter een steun in de rug zijn voor artsen, denkt Peters. Trouwens schrijft dat steeds meer bruinvissen in het Nederlandse deel van de Noordzee zwemmen. De dieren komen uit de zuidelijke wateren op zoek naar voedsel voor onze kust terecht. Inmiddels zijn het er 85.000. De toename is vooral te merken op de stranden. Dit jaar zijn al ruim 500 bruinvissen aangespoeld. Tien jaar geleden waren het er nog zo'n 150 in een heel jaar. Onderzoekers waarschuwen in de krant... dat de bruinvissen veel problemen tegenkomen in de Noordzee. Niet alleen boordplatforms, windmolenparken en drukke vaarroutes... maar ook vissers zijn een bedreiging. De Nederlandse Vissersbond wil af van het beeld... dat ze veel bruinvissen in hun netten krijgen. Ook wanneer er een bruinvis aanspoelt... gaan de beschuldigende vingers weer richting visserij. En dat zijn we beu, zegt een woordvoerder. Nederland is te aantrekkelijk voor buitenlandse criminelen. Nederland is voor inbrekers een soort Albert Heijn to go. Pakken wat je pakken kunt, zegt een Poolse oud-agent in het AD. Het aantal woninginbraken is de laatste jaren met 30 toegenomen... en de pakkans ligt tussen de 6 en 9 procent. Volgens politie wordt een deel van de inbraken gepleegd... door rondreizende inbrekers uit Midden- en Oost-Europa. Nederland zou bij de bestrijding van het probleem... de Duitse methode moeten volgen, zegt een onderzoeker van de politieacademie. Duitsland laat de criminelen in hun eigen land berechten... omdat de straffen daar vaak hoger zijn. In trouwportretten van vier hoogbejaarde deelnemers... aan de Nijmeegse Vierdaagse. Een 84-jarige vrouw loopt de 30 kilometer alleen... maar komt onderweg veel vrienden tegen. Ze wordt tijdens de Vierdaagse onderzocht door het Radboudziekenhuis... dat de geheimen wil ontrafelen van ouder worden. Een goede gezondheid op je 82e, daarvoor heb je een beetje geluk nodig... zegt een van hen. En niet te lang in bed liggen, dat helpt ook. Dat was het. Dat was het? Oké. Okay. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, en we gaan nog even door op uh, het nieuws... wat daar straks ook al in het nieuwsoverzicht zat... namelijk de corruptiezaak rond de partij van de Spaanse premier Rajoy... en ook de premier zelf. Aan de telefoon hebben we vanuit Spanje Mike Beken. U werkt voor Transparency International in Spanje. Goedenavond, meneer Beken. Goedenavond. Ja, uw organisatie houdt zich uh, indringend bezig met, uh, met corruptie. Hoe ernstig zijn deze verdenkingen van corruptie voor de Partido Popular en voor Rajoy in het bijzonder? Nou, de verdenkingen zijn redelijk ernstig. Voornamelijk vanwege de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt. Want wat zijn de uh, verdenkingen op dit moment precies? De verdenkingen zijn dat uh, de voormalig uh, penningmeester van de Partido Popular, Luis Barsinaas... En uh, Smeergeld heeft uh, uh, aangenomen en doorbetaald aan uh, hoge partijleden. Ja, en dat speelt al een tijdje, maar daar is net weer een nieuwe ontwikkeling in... waarin Ragooi zelf een, een rol speelt, hè? Ja, inderdaad. Nou, er waren al uh, enkele maanden uh, speculaties... dat er uh, uh, dit soort ja, uh, enveloppen onder de tafel werden doorgegeven aan hoge partijleden... De naam Rajoy wordt uh, wel genoemd, maar was nog niet uh, bevestigd. Nu is eind uh, juni uh, de voormalige pen, penningmeester uh, de cel ingegaan. En uh, ja, lijkt het alsof de druk zo hoog is opgelopen dat er toch uh, meer informatie naar buiten komt... Waaronder ook uh, Rajoy. En de nummer twee van de Partier Popular wordt genoemd. Uh, Maria Dolores de Cospedale. Ja. En uh, hoe bijzonder is dit uh, voor Spanje? Uh, wat, wat kunt u daar uh, namens Transparency International over zeggen? Komt corruptie veel voor in Spanje? Nou, wat we voornamelijk zien is dat um, Spanjaarden, burgers... niet zoveel in contact komen met corruptie. Dat wil zeggen dat ja, ze geen smeergeld hoeven te betalen... om bijvoorbeeld onder een boete uh, vandaan te komen. Mm -hmm. Wat we wel zien is dat er veel uh, schandalen zijn, uh, politieke corruptieschandalen. En hierbij zijn vaak politici en politieke partijen betrokken... die bijvoorbeeld uh, ja, donaties uh, aan, uh, hebben aangenomen of geld hebben aangenomen... in ruil voor uh, publieke uh, contracten, ja. publieke werken. Ja. En dat, dit, dit komt nu uh, naar boven. Hoe bijzonder is dat? Hoe transparant is Spanje? Nou, het is bijzonder in het feit dat de meeste schandalen die in Spanje in de media komen, um, dat zijn schandalen op het lokale en het regionale niveau. En we zien nu een zaak op het nationale niveau, niveau waarbij de, ja, de hooggeplaatste politici betrokken zijn. Um, ja, Spanje heeft toch wel enige problemen met transparantie. Het is een van de enige grote Europese Unielanden zonder wet van openbaarheid van bestuur. Mm -hmm. Deze wet is in de maak. En ja, zou tegen het eind van dit jaar moeten worden goedgekeurd. Ja. Nou zei u, uh, de, de, het grootste uh, probleem is de maatschappelijke onrust die het veroorzaakt. Hoe groot is die maatschappelijke onrust? Nou we zien wel, als we kijken naar, uh, naar bijvoorbeeld uh, opiniepeilingen. Zien we dat de partij de Partido Popular aan het zakken is in de peilingen. Mm -hmm. We zien andere partijen die daarbij uh, profiteren. Ook zien we een enorme ontevredenheid ten opzichte van de politici. Men is de politiek beu. En daarnaast zien we ook dat de ja, instellingen van de overheid uh, toch uh, hieronder uh, lijden. Hmm. Bijvoorbeeld de rechterlijke macht. Ja. Uh, nog even kort tot slot. Uh, Gooi zegt dat hij niet aftreedt. Verwacht u dat hij dat kan handhaven? Nou, dit soort juridische processen die zijn vaak uh, erg lang. En eh, het zijn vaak complexe zaken ook. Vooral omdat corruptie toch moeilijk te bewijzen is. En veel verschillende soorten ja, eh, delicten omvat. En ja, het zou kunnen zijn dat als iedereen eh, zijn mond dicht houdt... dat deze zaak lang zal eh, doorgaan tot de volgende verkiezingen. Ja, ja, dus dan kan die het uitzingen. Hartelijk dank, Mike Baker van Transparency International. Geen dank. thing Chris Berry en Perquisite. Hitchhike was dat. Mag de overheid de kerk oproepen om kinderen te vaccineren? Naar aanleiding van de uitbraak van mazelen. en nu ook rode hond, met name in de Bible Belt. zei premier Rutte daar afgelopen vrijdag dit over: Ook de minister-president roept de dominees op je kinderen in. Nou ja, eh, roepen ook je gemeenteleden op om dat te doen. Eh, omdat de gevolgen anders verschrikkelijk zijn. En, en God heeft nooit bedoeld, daar ben ik absoluut van overtuigd... dat deze kinderen zo lijden. Als tegelijkertijd in een wereld waar God ook iets mee te maken heeft... in mijn ogen, ja. Ja, ook voor gezorgd is dat er vaccins zijn. Ja, waar bemoeit de politiek zich eigenlijk mee? We kennen toch de scheiding tussen kerk en staat. Daarover ga ik spreken met Arno Rutte. Hij is Kamerlid voor de VVD. Goedenavond, meneer Rutte. Goedenavond. En hier in de studio bij mij Peter Schalk, voorzitter van de Refor Reformatorische Unie. Een vakorganisatie voor werkgevers en werknemers. Meneer Schalk, ook goedenavond. Um, Dank u. Wat dacht u toen u deze oproep van de premier hoorde? Verbazingwekkend. Dat uh, de minister-president uh, blijkbaar niet precies weet wat de taak en de rol van een predikant is. En dat hij uh, eigenlijk uh, via, de via de predikanten uh, tot een soort gewetens... Dwang komt. Want wat heeft hij niet begrepen van de rol van de predikant? Nou, ik denk dat predikanten uh, als taak hebben om uh, de Bijbel uit te leggen... Uh, het evangelie te verkondigen. En uh, daar is een hele mooie term voor, voor een predikant. Dat is een herder en leraar. Leraar betekent dat hij dus uitleg geeft... En herder dat hij ook leiding geeft. Mm -hmm. Maar dat leiding geven, dat betekent niet dat hij dat de gemeenteleden in een hok stopt... en zegt van zo en zo moet u doen of u moet wel inenten of niet inenten. Maar dat hij probeert hen duidelijk te maken dat ze tot verantwoorde keuzes moeten komen... in, in een levende relatie met God mm. en ook in afhankelijkheid van God. En dat kan betekenen dat de ene gemeentelid dan besluit om kinderen wel in te enten en de andere om niet in te enden. Maar dat is uiteindelijk aan de gelovigen zelf. Precies. Om daarmee om te gaan. Ja. Ja, meneer Rutte, on onderschrijft u de oproep van, uh, van uw premier, uw partijleider? Ik heb er in ieder geval heel veel begrip voor... dat hij uh, vanuit het grote belang, het grote publieke belang... dat mensen hun kinderen laten vaccineren... wegen zoekt om mensen te bereiken die dat uh, wellicht nog niet doen. En in dat kader... Uh, denk ik ook dat hij deze oproep heeft gedaan. En dat snap ik. Ja, maar snapt u ook dat hij zich dus tot de predikanten heeft uh, gericht? Want volgens meneer Schalk is hij daarbij dan dus aan het verkeerde adres? Um, ja, kijk, ik denk dat de heer Rutte op zoek is geweest... naar een manier om uh, mensen te bereiken... die vanuit hun geloofsovertuiging hun kinderen niet laten vaccineren. Nou, hij kan gewoon als premier zeggen van... Ik, ik, ik vind het verstandig dat u dat moet doen... Uh, maar ik kan heel goed begrijpen dat hij wegen zoekt... Uh, en in dit geval de weg via de predikant... om mensen met zijn boodschap te bereiken. En het is natuurlijk aan de predikant zelf... om daar een afweging in te maken hoe hij dit soort dingen duidt. Maar ik denk dat het de premier vrij staat om het al licht geprobeerd te hebben. Dat is natuurlijk wel waar, hè, meneer Schalk. De premier mag natuurlijk wel tegen de dominee zeggen... goh, dominee, is dat nou niet dus iets om in uw preek iets over te zeggen... in het belang van de volksgezondheid? Nou, wat meneer... Arno Rutte, om het maar even zo te noemen, ja, eh, daarnet ja. zei... Dat, <laughs> uh, dat, daar was ik het wel mee eens. De premier mag wel zeggen dat hij iets wel of niet verstandig vindt. En meer heeft hij niet gedaan. Uh, jawel, hij heeft daarbij gezegd... Uh, wat eerder al gezegd was door mevrouw Borst en mevrouw Dupuy van predikanten, als u nou eens even tegen uw gemeenteleden gaat zeggen... hoe ze moeten handelen, dan komt het wel, uh, wel goed. Maar daarmee leg je een bepaalde uh, verantwoordelijkheid bij een predikant die hij helemaal niet heeft, uh, kan nemen. Uh, een predikant moet, uh, moet duiden en die geeft wel leiding... maar die gaat niet over de gewetensheersen. Uh, ik vind wat dat betreft uh, eigenlijk wel een beetje vreemd. Uh, je ziet met mevrouw Dupuy dat ze, dat ze deze oproep heeft gedaan... maar ook nog een oproep heeft gedaan tot vaccinatie. Ja, wacht even, want, ja? want laten we even luisteren... wat mevrouw Dupuy daar precies over gezegd heeft. Op korte termijn moeten we de druk opvoeren, dat, dat gebeurt ook. En op lange termijn kun je natuurlijk overwegen of je niet een verplichting wil invoeren. Dat is tricky, daar zitten ook nadelen aan. Maar ik vind wel dat we heel serieus naar moeten kijken. Want het kan toch niet zo zijn dat, dat iets wat met zo weinig inspanning voorkomen kan worden, dat die gewoon plaatsvindt. Ja, dat gaat inderdaad nog een stapje verder. Ja, mevrouw Dupuy die gaat dus uh, uh, eigenlijk zeggen van nou dat wordt een plicht. En, uh, uh, het vreemde is dat zij dat doet, hè? Terwijl, dat, terwijl ze vast en zeker ook de grondrechten kent... waarin staat dat iedereen recht heeft op onaantastbaarheid van ja. zijn lichaam. Dus dan ga je nogal ver. De minister-president gaat half zover. Die zegt ja. van predikanten roept dat maar. Maar mevrouw Schipper, die er e Schippers, die er echt over gaat... De ook minister, een VVD, die hebt u nog ja, niet gehoord? Nee, nee. Nou, die maar heb ik wel gehoord, want die heeft gezegd... van haar persoonlijke mening is dat ze het niet verstandig vindt... als mensen niet laten inenten, Maar ze zegt, ik leg het wel bij de verantwoordelijkheid... Ja. bij de mensen zelf. Meneer, eigen Rutte, afweging. meneer Rutte, wat vond u van die oproep van mevrouw de Puy? Ja... Ik, ik snap dat zij uh, een enorme betrokkenheid heeft bij dit onderwerp... en een grote zorg heeft over het feit dat er mensen zijn... die hun kinderen niet laten vaccineren. Dat is ernstig voor de kinderen die het betreft... maar het is ook ernstig in brede zin. We hebben met elkaar een heel veel belang bij een hoge vaccinatiegraad. Dat gezegd hebbend ben ik het niet met haar eens dat we... Vaccinaties zouden moeten verplichten. Hmm. Um, uh, het is, en zoals de heer Schalk al zei, uiteindelijk toch echt de individuele afweging die ouders mogen maken. Het is zo dat we in Nederland ook wel eens uh, dat soort afwegingen niet meer in handen van ouders leggen. Het, uh, mevrouw de Puy had het over de leerplicht, maar ik vind dit echt anders. Op het moment dat je dingen gaat verplichten, moet je het ook willen afdwingen. En ik wil niet toe naar een land waarin we mensen dwingen zich te laten vaccineren. Dat is echt een stap te ver. Ook omdat dat uiteindelijk ben ik. Uh, uh, erg van overtuigd, niet zal leiden tot een hogere vaccinatiegraad. Nee. Vaccineren, dat, dat, dat doen mensen ook vanuit vertrouwen. Nou, ja. We hebben gelukkig een hoge vaccinatiegraad. Er is veel vertrouwen, dan moeten we koesteren. En is het überhaupt niet opmerkelijk voor uh, zo'n rijtje... Uh, liberale bewindslieden en uh, politici... om dit soort uitspraken te doen... Uh, en, en zo te willen ingrijpen in het privéleven van mensen? Um, ik heb uh, de premier niet horen zeggen uh, dat hij wil ingrijpen in het privéleven van mensen. Hij hoopt dat ze een verstandige afweging maken... en wil ze bereiken via de predikant. Ook mevrouw Schippers uh, heeft gezegd... mensen moeten hun eigen afweging maken. Ik doe dat ook, ik zie daar geen verschil. Ik denk alleen dat mevrouw Dupuis uh, zegt... op termijn misschien een stapje verder. En nou, dat deel ik met haar niet. Misschien ja, vindt u dat, dat de premier te ver gaat... met überhaupt zijn mening daarover ventileren, dat het aan de mensen is? Ik vind, uh, ik vind het prima als de premier uh, inderdaad die afweging bij de mensen legt. Wat ik, uh, wat ik uh, daarnet zei, was dat ik het uh, te ver vond gaan. Als hij predikanten zou gaan oproepen, dat die even zouden moeten zeggen hoe gemeenteleden zouden moeten handelen. Ja, maar dus, daarvan zegt meneer Rutte, uh, Arno Rutte ja. dus... Uh, hij zegt, ja, goh, maar dat zijn toch wel de mensen... die het dichtst bij die gelovigen staan. En als je nou vanuit je betrokkenheid, die we allemaal begrijpen... bij die kinderen die misschien ziek gaan worden... zo'n oproep doet, is daar toch ook weer niet zo heel veel mis mee? Nou ja, de, dat, datgene wat er mis aan is, dat heb ik net al geprobeerd uit te leggen. Dus ik denk dat ik dat niet hoef te herhalen. Maar de... Uh, de het besef dat mensen een persoonlijke afweging moeten maken, dat hoor ik iets meer terug bij de uh, betreffende minister, minister Schippers. Die geeft heel nadrukkelijk aan dat ze, wat haar eigen visie is, maar ook welke ruimte ze biedt. En dat hoor ik eigenlijk ook wel bij het RIVM bijvoorbeeld. Hè? Meneer Coutinho, uh, Coutinho, Coutinho, die, Coutinho ja, ja. die heeft op verschillende mo momenten gezegd: van ja, dwang, dat gaat niet werken. Uh, leg nou gewoon uh, die verantwoordelijkheid daar waar ze hoort. En dat is bij de ouders zelf. En het is niet zo dat ouders die besluiten om hun kinderen niet in te enten... Uh, uh, daar niet uh, heel bewust mee bezig zijn. Die, heb, die voelen die verantwoordelijkheid heel sterk. En, maar maken daar wel een hele persoonlijke afweging... in afhankelijkheid van God. Ja, Meneer, meneer Rutte, uh, staat, u, staat u er eigenlijk anders in dan uh, meneer Schalk... of denkt u er eigenlijk precies hetzelfde over? Nou, ik ben het niet met hem eens dat uh, de premier die oproep niet had mogen doen richting predikanten. Dat heb, ik, dat heb ik net al uit de doeken gedaan. Ik denk dat we alles op alles moeten doen, zetten om mensen die hun kinderen niet laten vaccineren... Uh, te overtuigen dat het verstandig zou zijn om dat wel te doen. Ik ben het vervolgens wel heel erg met hem eens... dat het uiteindelijk de individuele afweging van ouders is. En inderdaad, dat zegt het RIVM, dat zegt minister Schippers... dat vindt overigens de premier ook, en dat deel ik ook. Ja, en als het dan uh, via de predikant, zoals meneer Schalk zegt... niet echt uh, de, de goede weg is, want daar gaat de predikant ook niet over... dan staan de overheid toch nog wel andere uh, middelen ten dienste... folders, voorlichtingscampagnes, uh, dat soort dingen... Zeker, en dat gebeurt allemaal al en uh, gelukkig ook met heel veel succes. Want zoals ik al zei, de vaccinatiegraad in Nederland is uh, zeer hoog. Uh, 95% als het gaat om de BMR-prik, waar we het hier over hebben. Uh, maar die hoge vaccinatiegraad die moet nog verder omhoog... als we deze ziekte in ons land uh, eigenlijk uh, willen uh, laten verdwijnen. En uh, alleen al van dat, dat perspectief uh, blijf ik iedere inspanning... die bewindslieden uh, plegen om mensen te bereiken... Om deze stap te zetten, die blijf ik toejuichen. Goed, ik dank u allebei hartelijk, Peter Schalk en Arno Ritter. Graag gedaan. Graag gedaan. Was dat met No Tears To Cry. De tweede economie ter wereld heeft al vijf kwartalen... achter elkaar minder groei dan 8%. We zouden hier meteen voor tekenen. Maar in China betekent dit een tegenvaller. Erwin Blauw, goedenavond. Goedenavond. U werkt als uh, risicoanalist bij de Rabobank. Houdt de economische ontwikkelingen van uh, China... Heel goed bij, Klopt. hoop ik, voor de Rabobank. Nee, ja, ja, zeker. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, uh, 7,5% uh, het laatste kwartaal officieel. Um, dat is voor uh, China weinig. Hoeveel is het de afgelopen jaren geweest in China? Ja, gemiddeld heel voor de afgelopen 30 jaar was het altijd uh, 10%. Procent. Ja. Een dik 10% procent zelfs. Ja. Uh, afgelopen jaar is iets minder. Hè. Vooral 2009 was het uh, 9,2%. Ja, nog steeds uh, goed natuurlijk. Vorig jaar 7,8%. Uh, dus dat was al aan de lage kant, voor Chinese begrippen. Uh, ja, en dit jaar ziet het eruit dat het uh, richting de 7,5 of misschien zelfs nog iets minder uh, Voor het hele gaan. jaar verwacht men iets jaar. van 7 procent, misschien. Ja, ja misschien, dat, dat, dat is nog de vraag. Uh, vrijdag uh, heeft een, uh, kwam het nieuws uit dat de minister van Financiën van China... Ja. een uitspraak heeft gedaan dat het inderdaad wel eens richting 7 procent zou gaan. Ja. Uh, dat is in de Chinese media meteen aangepast naar de 7,5. Ja. Uh, dus het is ja, of een verspreking geweest. Uh, of het is een, uh, iets dat binnen de partij wel uh, wordt gezegd, maar daarbuiten nog niet. Ja. Uh, maar goed, het zou best kunnen. Want ja, vooral de exportsector doet het natuurlijk uh, nog steeds uh, slecht in ja. China. En uh, de, de, inderdaad, die opmerking van uh, de minister van Financiën... die meteen uh, weer van allerlei websites en uit allerlei media uh, ver, verwijderd wordt. Wat zegt dat eigenlijk over de betrouwbaarheid van dit soort cijfers? Ja... Eerlijk is eerlijk, als je kijkt naar de groeicijfers in China, nog even afgezien van de politieke aanpassingen die daar aan gedaan worden. China is een enorm land. Sommige delen zijn nog sterk onderontwikkeld. Desalniettemin komen ze twee weken na het einde van het kwartaal met een groeicijfer. En dat wordt eigenlijk nooit bijgesteld. Dus dat ja, stel je wel vraagtekens bij. Dat geeft te denken. Ja. ja. ja. Maar. Nou, helemaal, helemaal incorrect is het niet. Waarschijnlijk uh, als het te laag uitvalt, dan doen ze er een paar tienden van een procent bij. Valt het hoog, iets eraf. Maar het geeft wel een min of meer een goede indicatie waar het heen gaat. Uh, voor alle zekerheid kijken we ook naar onderliggende indicatoren... zoals elektriciteitsverbruik en dat soort zaken. Hmm. Om te kijken of dat ja, enigszins in de pas loopt met de groeicijfers. Hmm. En wat is precies het allergrootste probleem van de Chinese economie op dit moment? Uh, op dit moment zou ik zeggen toch uh, de financiële sector, waar wat risico's uh, in zitten. Um, dat is uh, het, eigenlijk het gevolg van het enorme stimuleringspakket... dat ze in 2008 2009 hebben uitgerold. Mm -hmm. ja, toen, uh, na de val van Lehman Brothers, uh, nam de, de, de vraag enorm af vanuit het buitenland. Uh, daar schrokken beleidsmakers enorm van toen. En toen hebben ze een gigantisch uh, stimuleringspakket uitgerold. En dat is gefinancierd uh, door de bankensector. Ja. En daar zijn wegen van gebouwd, bruggen van gebouwd, wegen, winkelcentra broegen. van gebouwd... vliegtuigen van, van gebouwd, die... Ja een heel groot deel leegstaan, lees en uh, zie ik overal. Ja, sommigen wel. Kijk, uiteindelijk, die wegen zijn natuurlijk hebben een toegevoegde waarde... want je ontsluit de binnenlanden ermee. Die kunnen het, vol worden, ja. Precies, maar het is meer een timing, een kwestie van timing... van wanneer ga, gaan die gebruikt worden. En sommige van die wegen worden nog niet gebruikt. Terwijl toch de, de leningen die daarvoor zijn aangegaan... Uh, wel binnen niet al te lange tijd moeten worden terugbetaald. Ja. Maar um, in hoeverre is er sprake, want dat lees ik ook wel vaak van... Een enorme bubbel, een vastgoedbubbel in de zin van dat er ontzettend veel gebouwd is. waarvan je eigenlijk op, op afzienbare termijn niet kan verwachten dat het rendabel wordt. terwijl wel al die leningen zijn gegeven. Met andere woorden, kan er een zachte landing gemaakt worden. als het gaat over die financiële problemen. of uh, wordt het toch een vrij uh, rommelige crash? Nou, kijk, wat ons, veel, wat ons gerust stelt is het feit dat de Chinese overheid. Uh, kosten wat kosten. Uh, instabiliteit wil voorkomen. Hmm. Dus dat is goed nieuws. Dat betekent dat ze uh, stapsgewijs uh, de problemen zullen aanpakken. Uh, en dus op het moment dat het uit de hand dreigt te lopen... ook weer zullen bijspringen. Zo zie je bijvoorbeeld de vastgoedsector. Uh, nemen ze maatregelen om die af te koelen. Uh, op het moment dat het te hard gaat... dan versoepelen ze die maatregelen weer. Uh, voor de bankensector zijn maar ze... Maar een bubbel is een bubbel. Dan kan je misschien een wel een beetje weer stimuleren om hem in stand te houden. Maar op een gegeven moment knapt die toch, of niet? Nou ik denk dat de, dat de overheid ook wel een beetje gokt op bijvoorbeeld dat de inkomens toenemen, zodat het toch wat betaalbaarder wordt. Uh, dus, ja, ik verwacht niet dat die meteen klapt. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar China als geheel, hoe de huizenprijzen zijn gestegen ten opzichte van de nominale groei, want huizenprijzen worden ook nominaal gemeten, dan mm -hmm. valt het op zich nog wel mee. Het, het probleem zit dan denk ik vooral in het soort huizen wat wordt gebouwd. Mm. Dus investeerders zoeken dan, die ja, investeren vooral in luxe appartementen, uh, en vinden het ook niet meteen erg als die niet direct worden verkocht. Want ja, het blijft de waarde als ze maar op een gegeven moment wel worden verkocht. Ja. En terwijl wat er nodig is, is juist goedkoper huizen. Ja. Een ander probleem, en dat, daar duidt misschien... Die, waar we het in het begin over hadden... het feit dat die uitspraak van die minister meteen verdwenen is. Dus, er zal in de partij ook waarschijnlijk wel oneenigheid zijn. Er zijn ook nog heel veel oude staatsbedrijven... die moeten eigenlijk gesaneerd worden. Er is dus ja. een blok aan het been van die Chinese economie. Als ze dat gaan doen, dan gaat dat pijn doen. Dan kan er een hoop sociale onrust ontstaan, of niet? Um... Ja, nou, het ligt dus aan hoe dat gemanaged wordt. Hè. Dus uh, ik denk dat het probleem van het saneren van die grote staatsbedrijven. is vooral dat de gevestigde belangen uh, enorm zijn toegenomen. Uh, en die hebben al, mensen die die, leiden, die bedrijven leiden. hebben ook uh, sterke politieke invloed. Uh, dat zijn en, vaak partijleden. Ja, ja. ja. eigenlijk wel. Uh, en dan is het dus ja, ingewikkeld om dat aan te pakken. En je ziet dat de overheid, uh, de nieuwe overheid. Hè, dus sinds maart zit uh, een nieuwe regering daar. Ja, die is op het moment eigenlijk bezig om daar de steun voor uh, te genereren. En u verwacht, even kort tot slot, uh, wel dat dat proces zo te managen is... dat het risico van de Chinese economie niet heel erg groot is. Ja, dat verwacht ik wel. Dat zegt de Rabobank op dit moment. Op dit moment wel. Oké. Okay. Heel hartelijk bedankt, Erwin Bouw. Graag gedaan. de esperanza y de razón, tengo un corazón de madruga donde Ik ay, ay, ay, ay, ay, ay, de verandering zien. de impaciencia ante tu voz, de corazón que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez verandering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 Dat is de laatste de Juan Luis Guerra was dat. Het is geen accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwam het tot de schuldencrisis van de staat. En we hebben het ook interessant over de vormen om de crisis We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Maar de oude manieren die tot deze crisis kunnen blijven staan. De eurozonecrisis, het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd. Crisis alom en dus hebben wij deze zomer onze correspondenten gevraagd in hun land op zoek te gaan naar een bedrijf, een persoon of zelfs een hele sector die het ondanks de crisis opvallend goed doet. We beginnen daar vanavond mee in Frankrijk. Correspondent Ronlinker vanuit Parijs. Hoe staat het met de Franse economie, Ron? Ja, dat ken je. Chris, de hoge werkloosheid, de hoge tekorten, ruzie met Brussel. Uh, dagelijks gaan de bedrijven dicht. Het is soms moeilijk om hier lichtpuntjes te vinden. Maar dan toch neem ik je mee naar het animatiebedrijf McGuff. Ooit begonnen hier in een Parijse parkeerkelder. Frans succesverhaal, want ze maakte in 2010 de animatiefilm Verschrikkelijke Ikke. Dat werd een groot internationaal succes, is ook vertaald. En die film heeft deze zomer een vervolg gekregen. Verschrikkelijke Ikke 2, Despicable Me 2, of zoals hij hier heet, Moi, Moche Méchant 2. En dat is ook alweer een kastkraker. Bonne nuit, Edith. Bonne nuit, Marco. Oh. Een seconde, je des textos aan wie? Qui... Aan mijn amie Camille. In Camille. Moi, Moshé Méchant 2, oftewel Despicable Me 2, is Gru niet meer de bad guy, de slechterik, maar een brave vader die door de geheime dienst gevraagd wordt om de wereld te redden. Samen met een beeldschone spionne na een, zeg maar, moeizame eerste ontmoeting. Mr. Gru. Wat, well, I did... what well, yes? You're gonna have to come. Oh, sorry, I precise. Je moet je wepels na je ze Bijvoorbeeld. Lipstick Taser! Geen zorg, na het taseren komt het nog weer helemaal goed tussen die twee. Helemaal. Er is hier in deze Parijse bioscoop net weer een voorstelling voorbij. Mensen lopen naar buiten. Hier ook een moeder met twee kinderen, een jongetje en zijn kleine zusje. Wat vond u van de film? Ik denk dat de petite, elle est trop petite. Parce qu'elle était pas mal dissipée et elle aime bien l'histoire d'amour. Et Gaspard, qu'est-ce que t'as aimé toi Goed de jongste was er dus een klein beetje te klein voor, hoewel ze de love story gek genoeg dan weer wel leuk vond. En daar komt de out staan, Gaspard. Tu peux dire ce que t'as aimé dans le film Qu'est-ce que t'as aimé eh. Les monstres oui. Oui. Ta -da! Ta -da! Die kleine monstertjes, de Minions heten ze, die waren de sterren van de show. Slapstick van de bovenste plank. En wat niet veel mensen weten, hun stem is van een van de grondleggers van MacGuffe... de Parijzenaar Pierre Coffin, die eigenlijk per toeval die rol kreeg. En so I did, did this voice, like in a couple of, mi uh, in a couple of minutes, uh, and, and when I, uh, uh, I made the producer listen to it... he said, well, you're going to be the voice of the Minions... Ik zei, oké, oké. Ik wist niet, dat ik een honderd van ze Pierre Coffin, dus die eigenlijk zomaar die stemmetjes insprak... en de regisseur was daar zo tevreden over dat hij zijn stem handhaafde. Vandaar dat de Minions, als je goed luistert, een Franse tongval hebben. Er komt nog een dame naar buiten gelopen, zonder kinderen zo te zien. Mevrouw, wat vond u van de film? Ze is toch Ze de film voor Apprendre le Français. Ah. ah, merci. Deze mevrouw kijkt graag naar dit soort films, omdat ze op die manier Frans probeert te leren. Daarom was ze hier. Ze vond het wel te heel erg grappig. Wat ook best grappig is, is de reactie van Parijzenaren als je ze uitlegt dat deze film, deels hier in deze stad gemaakt is. Nou, j'étais pas au courant. Je vais aller me renseigner d'ailleurs du coup je vais aller regarder. C'est du même niveau als de film Amerikaan. Ça geeft de fierté à Bah een beetje ja. Nee, zegt ze, ik wist het niet, maar ja, deze film is net zo goed als een Amerikaanse film, dus echt iets om een klein beetje trots op te zijn. Eind goed, al goed. Net als de afloop van de film. Hoewel Ja, v vond jij het een leuke film hoor? Ja, ik heb me wel vermaakt. Hoor. Ik vond het een formidabele film. Ik, ik zal eerlijk zijn, Chris. Ik keek met mijn zoontje. Ja. En, die lag regel en die is acht, die lag regelmatig dubbel. En die is geboren in Amerika woont dus nu in Parijs, dus precies ja, dezelfde mengelmoes als in die film. Hè? Frans en Amerikaans, Europese humor, Frans en Amerikaanse ja, filmmakers. maken. Dus, uh, we hebben genoten. Ja, want, want uh, de, de, deze film is dus in Parijs populair en, uh, en, en bij jouw zoontje inmiddels. Maar is die, is die buiten Frankrijk ook, uh, is het ook een kaskraker? Ja, ik zat te kijken net nog op de websites. Hij is nummer één in Amerika. Laat dus nieuwe films als The Lone Ranger en Pacific Rim eh, ruim achter zich. Heeft nu al in twee weken tijd, eh, volgens die berichten, dan 472 miljoen dollar opgebracht. Dat is volgens mij al, al net zoveel als die eerste film. Dus het is een groot succes, ja, financieel ook. Zo'n beetje de populairste film in Amerika dus op het ogenblik. De film, de te kloppen film voor de zomer. Jeetje, ja. <lacht> um, nou, de, de Franse bezoekers uh, herkenden het dus niet dat het een, een Frans... Film was, althans Die Ene Mevrouw niet. Leon van Rooij is hier aan de studio. Uh, goedenavond. goedenavond. Docent animatie aan de Sint-Joost uh, Kunstacademie in, ja. uh, in Breda. Um, Herkent u wel de Franse toets in zo'n film als Verschrikkelijke Ikke? Nou, de hoofdrolspeler Groe, die spreekt natuurlijk al met een heel duidelijk Frans accent. Dat doet hij ook in de Amerikaanse versie en ook in de ja, Nederlandse ze, versie. Voor de mensen die de film niet kennen, dat is een beetje een, een, een, een, een, bozige, een beetje boze buurmanachtige man... die toch een hele zachte kant heeft. Ik zeg het even heel simpel. Dat is eigenlijk een in en in slechte villain, om het zo maar te zeggen... Ja. die uh, zijn hart eigenlijk heeft verloren aan drie kleine meisjes... Ja. En vanuit die insteek ook eigenlijk een, een goeier is geworden. Ja, ja, maar goed, hij spreekt met een accent... Maar, maar is dat het enige Franse wat je in de film ziet? Want hij ziet er inderdaad... bedoel, het, het zou ook een Amerikaanse film kunnen zijn, denk ik, dan? Ja, ja, maar het kan ook inderdaad een Amerikaanse film zijn. Maar het unieke eigenlijk daarvan is ook dat hij in... ja, hij is volledig eigenlijk in Parijs gemaakt. Hij is geproduceerd vanuit Amerika, maar helemaal gemaakt in Frankrijk. En wat uh, uw correspondent net al vertelde dat hij enorm succesvol is. Maar waar de Europese industrie heel goed is, is... wij hebben die budgetten niet die je in Amerika hebt... van 200 miljoen dollar om te beginnen bij een Pixar-film. Deze film is gemaakt. Je hoorde net dat hij bijna een half miljard heeft opgebracht. Ja. Maar hij is gemaakt voor 69 miljoen euro. In vergelijking met Pixar die het voor 200 miljoen doet. Dus voor, en in de helft van de tijd. Dus hij is in twee jaar gemaakt voor een derde van het budget... En hoe flikken ze dan dat die Fransen? Nou, die Fransen, die, die, je hebt, net als Pixar wordt soms een vergaderkamerfilm genoemd... waarin mm -hmm. ze eigenlijk ellenlang jaren en jaren nemen... om eigenlijk het verhaal helemaal gelikt en helemaal door en door te analyseren. Mm -hmm. Dat levert wel een, een film op die bijna op mondiaal niveau... met een hele doelgroep kan spreken. Maar in Frankrijk, en met samenwerking met Chris Renault, want Pierre is niet alleen het stemmetje van de minion... maar hij is ook een van de regisseurs. Want het is een duo-regisseurschap reg bij Illumination, bij Despicable Me... Ja. Daar is hij gewoon in staat om, uh, om zo goed te communiceren, samen met die regisseurs... dat hun niet die jaren nodig hebben die Pixar neemt om, om het verhaal uh, goed te vertellen. Hun kunnen dat in veel kortere tijd. En ze zijn zo, uh, ze, ze noemen dat in de animatieindustrie een pipeline... ze hebben het zo fijn afgesteld allemaal... dat ze in twee jaar een op Hollywood niveau uitziende film kunnen maken... En ja, ze dat, zijn dat, dus eigenlijk gewoon veel professioneler dan die Amerikanen. Ze zijn veel effectiever en professioneler. En daarom is het ook zo interessant om, uh, om te zien... dat Amerika nu ook landt in Europa... omdat wij gewoon met minder middelen en minder tijd in staat zijn... toch dat niveau te bereiken. Ja. Ron, uh, is, is, is dat ook iets wat je eraan afziet als je bij MacGuff gaat kijken? Want jij bent daar geweest, geloof ik, hè? Ja, ik ben er binnen geweest. Nou, dat is, dat is dan wel weer de Franse slag. Daar blijkt niet echt die efficiëntie uit. Want ze zitten hier, uh, ze zijn begonnen in 1986 uh, in een parkeerkelder... aan het einde van een doodlopende straat in het 15e arrondissement hier in Parijs. Daar is het begonnen, daar hebben ze succes gehad. Maar ze zitten nog steeds in die parkeerkelder. Ze hebben wel het pand ernaast aangekocht, maar ze zitten er nog steeds. Dus ik heb geprobeerd daar een rondleiding te krijgen. Maar waarschijnlijk door alle drukte rond die nieuwe film is dat niet doorgegaan. Maar ik ben er wel even langs geweest. En ik liep dus eerst verkeerd: namelijk het gebouw in met de gewone deur. Maar nee, zeiden ze daar: je moet, nee, je moet echt via de garage. De... Ja, je <laughs> dan, moet, dan moet je echt door zo'n heel klein stalen deurtje. Ja. <laughs> Het is net nou, Alice in Wonderland en dan sta je in één keer in een animatiestudio. Precies, uh, je kunt kiezen. Of je gaat ja. daar je parkeerkaartje betalen... of je ja. neemt de lift naar boven dat en dan, dan ben je ineens bij McGuff... bij al die attributen, de filmposters, de requisiten. Dan ziet het er ineens geweldig uit. Maar het is, ja, het is een totaal bijzondere wereld verstopt in een, ja, een foei-lelijke parkeerkelder. Ja. Nee. En heb jij die grote baas uh, de Brein uh, meneer uh, Coffin ook ontmoet daar? Nee, dat is niet gelukt. De, de, de mensen van Universal uh, dachten eerst dat ik een Franse journalist was. Dus toen werd ik weer doorverwezen naar een ander bureau hier in Parijs. Uiteindelijk naar Londen. En ja, ik ben nog steeds aan het wachten op hun telefoontje. Ja, terwijl hij, Leon van Rooij... Uh, want hij was inderdaad, wat je al zei, ook regisseur uh, van, ja. van uh, deze film... wel uh, aanwezig was op jouw festival. Het Playground Digital Arts uh, Festival. Ja. Twee jaar geleden. Thomas is hij hij wel, wel wat toegankelijker dus? Nou, hij is nog steeds heel toegankelijk. Oh. Het is een hele aardige, amabele Fransman. Die met heel veel liefde films maakt. Maar natuurlijk nu in de afgelopen tijd zo ontzettend succesvol is geworden. Dat er nu managers tussen zitten. En allerlei mensen die het voor hem regelen. Agendas en noem het maar op. Maar als u hem belt dan uh, krijgt u hem nog aan de lijn? Of? Ja. Ja. <lacht> ja, dat denk ja. ik wel. Ja. Ja. Wat maakt hem uh, zo'n uh, zo brein achter zo'n tekenfilm? Wat maakt hem zo'n goede regisseur in dit geval? Een liefde voor film. Hij, ik bedoel, het, het, het is niet zomaar dat hij die stemmetjes in spreekt. Hij is echt betrokken bij elk detail die in die film zit. Hij is ontzettend humor. Hij heeft ontzettend goede humor. Dat is ook wel een beetje, misschien dat je daarom ook wel ook als, als wat oudere lacht bij Despicable Me. Dat is dat er vrij harde humor zit af en toe. De, de klappen komen hard aan. De grapjes zijn gemeen. Het zit een soort van zelfrelativering in. Ze, ze proberen elkaar continu een loer te draaien. En Pierre is eigenlijk een heel ja, bescheiden. Persoon, maar je ziet erachter dat hij al continu gemene grapjes zit te bedenken. Of dat hij eigenlijk het liefst zou lappen terwijl je met een vol dienblad door een restaurant loopt. Ja. En, uh, maar ja, ik, ik denk dat hij is ook een, een enorme goede acteur is. Hij gaf tijdens zijn lezing tijdens het Playgrounds Festival... heel goed weer zeg maar, hoe hij het leven blaast in die karakters. Dus met kleine details, kleine zenuwentrekjes, kleine oogopslagen. Tot hele groteske gebaren. Hij weet tot in de finesse... Leven te blazen in iets wat eigenlijk uit de computer komt. Ja. En dat maakt ook het succes van de spikkel niet zo groot. Is dat de karakters die hij vormgeeft zo geloofwaardig zijn. Ja. Dus je hoeft maar een paar seconden te kijken. En je gaat mee in het verhaal, je gaat mee in die personen. Ja. En daar daardoor af en toe een goede dreun wordt uitgedeeld. Dan werkt natuurlijk ook op de zaal mee. Ja, ja. Want, want Ron, jij uh, was dat hier naar voor natuurlijk in Amerika. Dus jij kan, die beide culturen, is dat inderdaad dan iets Frans, dat het wat harder en wat grover is allemaal. Ja, er zit toch wel een soort kuisheid op de humor van de Amerikanen. Die Fransen zijn toch wel wat grover van, van opzet. En je ziet dat ook wel een beetje terug in, in, in andere succesfilms waar ook die melange zit van Europese cultuur, Amerikaanse cultuur. Denk aan The Artist. Denk ook aan Entouchable. Mm -hmm. En dus nu ook weer deze film. De verschrikkelijke ikke. Ja. Um, hoe moeilijk is het eigenlijk, meneer Van Rooij... Uh, om uh, die, die markt waar enorme concurrenten als Pixar en DreamWorks op actief zijn... om daar als uh, MacGuff, als uh, jongens vanuit een uh, Parijse garage tussen te komen? Ja, maar zo zo is, zit het ook niet precies in elkaar. Oh. Het is uh, de directeur van animatieafdeling 20th Century Fox. Dat is de heer Chris mellet die is destijds, uh, heeft hij wel gezegd, die is toen een, een, een productiemaatschappij begonnen, die heet Illum Illumination Entertainment. En dat is eigenlijk een partij die uh, als geen ander een distributienetwerk be beheerst. Want ze hebben een deal gesloten, een exclusieve deal met Universal Pictures, mm -hmm. dus het distributienetwerk en het geld... eigenlijk de hele marketingmachine, die hebben ze daarmee eigenlijk gegarandeerd. En hij is gaan kijken welke animatiestudio, welke regisseurs... zijn zo talentvol dat ik die twee kan koppelen. Dus een sterk distributie- en geldnetwerk met talent... om een goed verhaal te vertellen, maar het ook vervolgens heel effectief te animeren. Die twee heeft hij bij elkaar gebracht. En die heeft hij gevonden in McGuff, en in Pierre Coffin en in Chris Reynaud... de co-regisseur van, van Pierre... En dat is de gouden match. Dat is uh, het succes zeg maar van Illumination Entertainment. En dat is ook het succes van Despicable Me. Dus een hele goede, effectieve animatie, gekoppeld aan een heel sterk distributienetwerk. Ja. En nou begreep ik zelfs dat uh, Despicable Me, zegt u, uh, in het Nederlands verschrikkelijke ikke. Um, dat dat niet alleen een Frans, uh, maar zelfs ook een klein beetje een Nederlands succes is. Hè? Ja, nou, er zit een, een klein Nederlands tintje in. Wilbert Pleinaar is een, een Nederlandse animator... en ook iemand die zeer gespecialiseerd is in het vertellen van verhalen. Die heeft voor deze film ook een aantal... Uh... Leuke vondsten gevonden op verhaal, verhaal vertelgebied. Ja. Wilbert, pleiner. Nou, Wilbert pleiner. Ook nog een ja. heel klein lichtpuntje voor onze economie. Dus oh, en wij deze... doen het heel goed hoor in de, in de internationale animatie-industrie. We zijn niet groot zeg maar, als industrie, maar we hebben wel een aantal hele grote talenten zitten op toonaangevende plekken in de animatieindustrie. Oké, okay, een groot lichtpunt voor onze economie. Ja. In deze eerste aflevering van onze zomerserie. Hartelijk bedankt, Ron Linker. Ook bedankt. Fly me to the moon, let me play! Het is 5 voor 12. Het een stap voor de man. Een grote plaats voor de man. Ja, nou wie dat was, dat hoef ik u waarschijnlijk niet uit te leggen. Uh, dat we het u laten horen gaat. Hierover twee congresleden uit Amerika hebben een wetsvoorstel ingediend waarin ze een nationaal park willen vestigen op de maan. Aan de telefoon heb ik Tanja Masson-Zwaan. Goedenavond. Goedenavond. U bent de ruimterechtdeskundige aan de Universiteit van Leiden, dus de vraag is, kan dat een nationaal park op de maan? Nou, dat kan eigenlijk niet, want uh, er zijn een uh, aantal verdragen op VN-niveau uh, ge ge gesloten in de jaren 60 en 70, waarbij uh, Amerika ook partij is, waarbij uh, meer dan 100 staten partij zijn. Waarin staat dat uh, geen enkel deel van de ruimte of van een hemellichaam door enige staat uh, toegeëigend mag worden. Dus staten hebben eigenlijk geen juridictie, mogen dus geen wetten uh, uitgeven over, uh, over een stuk van de maan of de maan. Zoals deze dames van het congres hebben, hebben voorgesteld. Nee, um, dus, dus ze kunnen hun plannetje vergeten? Ja, eigenlijk wel. De manier waarop ze dit hebben gedaan... is, is niet helemaal doordacht, ben ik bang. Uh, op zich is de achterliggende gedachte natuurlijk niet zo gek. Dat er, wat is die? Uh, nou, dat je de voetstappen op de maan van Neil Armstrong hebt... en allerlei uh, eigendommen van de Amerikanen... waar ze wel gewoon eigendomsrechten over hebben. Dat, hmm. uh, dat mag dus wel. Uh, die ze zouden willen bewaren voor de mensheid. Hè? De, het is natuurlijk nu zo dat er... ...steeds meer commercieel en, en geprivatiseerd gebruik van de ruimte... ...aan zitten komen. Dat is echt gewoon een nieuw tijdperk wat aan het aanbreken is. Ja, met de bus uh, van Richard Branson naar de Maan. Ja, ja, bijvoorbeeld. En dan zou het natuurlijk jammer zijn als die net zou landen... ...op de voetstappen van Neil Armstrong. <laughs> ja, dat zou je net zien. Ja. Maar hoe, hoe hadden ze dat beter aan kunnen pakken dan? Uh, dat zou... Op, op internationaal niveau kunnen. Kijk, NASA heeft eigenlijk ook al een jaar geleden een uh, set guidelines uitgegeven waarin ze uh, de internationale dialoog willen aangaan. En dat lijkt mij een betere manier dan dat Amerika een nationale wet gaat uh, uitgeven voor een nationaal park. Dat klinkt natuurlijk heel erg als uh, toe-eigening en als het claimen van soevereiniteit. En dat staat gewoon lijnrecht uh, op dat verdrag. Dus dat zal niet door de internationale gemeenschap uh, in dank worden afgenomen. Nee, dus deze twee dames uh, kunnen beter naar de VN gaan of zo? Ja, ik denk dat deze wet niet echt uh, het, uh, een, een, een lange weg zal afleggen binnen, binnen het Congres, eerlijk gezegd. Nee. Goed, nou, uh, dat weten ze dan. Misschien moeten ze even bellen dat, ja. ze, dat, uh, dat ze dat ook meekrijgen. Hartelijk bedankt, mevrouw Tanja Masson-Zwaan. Graag En dit was met het oog op morgen van uh, deze maandag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Zometeen in Casa Luna is Manon Uphof te gast... over haar nieuwe boendel. bundel, de zoetheid van geweld. Zij spreekt met Lex Bolmeijer. Goedenacht, vrienden.